Van 4 uur. Ember brandt ze met het NOS-journaal. De Duitse regering trekt miljarden euro's extra uit om de vluchtelingenstroom in het land in goede banen te leiden. Dat melden bronnen binnen de coalitie aan Duitse media. Afgesproken is onder meer dat vluchtelingen in eerste instantie vooral materiële hulp krijgen in plaats van contant geld. Dit weekend zijn in totaal 20.000 vluchtelingen Duitsland binnengekomen. Het dodental na het ernstige rallyongeluk in Spanje zaterdagavond is opgelopen naar zeven, schrijft de Spaanse sportkrant Marca. De meisje van elf is aan haar verwondingen overleden. Volgens de krant worden de andere zes slachtoffers komende dag begraven. Er liggen nog vijf gewonden in het ziekenhuis. Zeker één persoon is er slecht aan toe. Tijdens de autorally van La Coruña vloog een van de raceauto's met hoge snelheid uit de bocht. De wagen kwam in het publiek terecht. De bestuurder en zijn navigator zijn ongedierd gebleven, zeggen Spaanse media. Bij een ongeluk op de A7 zijn gisteravond twee mannen om het leven gekomen. Een spookrijder reed daar frontaal op een auto. Hij kwam vanuit Hoorn en botste bij Wieringerwerf op de andere wagen. Beide bestuurders kwamen daarbij om, er zaten geen andere mensen in de twee auto's.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 Het weer is bewolkt en er vallen geregeld buien. Het is 11 tot 13 graden. De komende dag begint wisselvallig. Smiddag zijn er opklaringen en wordt het droog. Het is dan zo'n 16 graden. Dit was het NO. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerheers. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. The taxon and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 Met van Zantwoord ook op tv. Zie je M Text TV, op kanaal 45. 6.9 ZFN